Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Hoorspel op herhaling. Sorry. <tosses> Hoorspel op herhaling. Vannacht gaan we terug naar 1969 met het stuk De Speurder in de Gevangenis. Geschreven door Philip Levine en vertaald door Ben Heuer en de regie Jaja Leon Povel. Hey. Hey, Brovi. Mafje? Huh? Hoe is je? Ben je wakker? Nou, als ik het niet was, dan ben ik het nou. 600 cellen in deze godvergeten gevangenis en mijn ze op met een klapwekster. Luister, Ik geloof dat hij weer begint. Wie? Naar die nieuwe gammer, hoe heet die? Uh, Hers? Nee, toch? Ik dacht dat ik zoiets hoorde. Nou, wat heb ik je gezegd? Huh, weer die ellende. Heerlijk, broof die, die knap begint op mijn zenuwen te werken. Ik doe hem nog eens wat. Ik heb hem uit. Je hebt het recht, niet <laughs> Wil je nou horen? Die lelijk. Hou je kiezen op elkaar. Ja, begin jij nou ook niet, klosser. Hij kalmeert vanzelf wel. Ze kalmeren allemaal. Deze niet. Aan! Aan! Aan! Nu nou zetten ze allemaal de lucht apparaat open. De eh? Oh nou, daar heb je het al. Ah, daar komt trammeland van. Die krijgt een lelijk pijpje te roken. Verdient hij. Dubbel en dwars. Ja hoor, daar komt hij al. Wie heeft de wacht vanavond? Yeah, nou, de Lomex. Geloof maar dat die vuursburgs. Dus. Kom, kom, val we aan. Wat, je kon je weer in. Allemaal onder de wol. Wat ja. ja. is het kop houden. Ik die mijn klagen als je dat maar weet. Ja, je moet die herfst is te graag nemen. Die knaap maakt ons gek Kom, zeg ik jullie. Goeie? Je, je kon in. Ergens is afschuwelijk. Oh, yeah, fucking... whole... <tie> ja, dat je vanaf. jij bent bezig, Gerris? Nou, no. ja. Kom op, daar, heb ik gezegd! Ja, ja. Ja, herris, moet je ja. van de Wat doe je uit je kooi? Tong verloren, hè? Ik heb niks gedaan. Jullie kunnen me niet vasthouden. Ja, het uit vrije verkiezing doen we dat niet. Dat geef ik je op een briefje. En nou nog één woord en je gaat de strafcel in. Maar ik heb niks gedaan! Mooi. En nou, nou is de maat vol. Morgen vroeg sta je op het badje bij de directeur. Ja, dat moet hij helemaal Ja, zo is het mooi geweest. Het feest is afgelopen. Ja. Ja, Lix, broer. Ah, de stommerd. Die is er gloeiend bij, die staat morgen op het matje. Die zal hem leren. <laughs> Meneer is onschuldig. Klap op zijn hersens moest hij hebben. Ik lag natuurlijk in te dromen. Ik ging uit met mijn sturen van de welzijnszorg. Zo goed voor me wel Ja, Ja, ja, hou erop, wel oplossen. Mafie. Hij wel te rustig. Oh. Morgen, Miss Turner. Was het huis die ik net in de gang tegenkwam? Waarschijnlijk ja, wel, ja. Wie aan aardigheid. Het staat hem wel te wachten als hij niet oppast. Eh, ik ben bang dat hij zich niet bij kan neerleggen. <laughs> Wie kan zich neerleggen bij een leven in gevangenschap? Je schiet er niet veel mee op als je het niet doet. Nee, daar ben ik ook bang voor. Jeugdige, goed uitziende kerel. Tuurlijk heeft u daar sympathie voor. U hebt medelijden. hè? Nee, het is meer de, de hulpeloosheid. En wat denkt u van de hulpeloosheid van het slachtoffer? Ach, ik... was is schuldig, maar vond ik een brutale moord. Ja. Hebt u de verslagen niet gelezen? Een afgrijselijke misdaad. Een weerloze oude vrouw vermoord. We moeten ons wapenen tegen een verkeerd soort medelijden. Ja, ik weet het. Overigens, uh, hebt u al met haar gesproken? Even toen hij binnenkwam, hij heeft geen familie, geen vrouw. Dus uh, erg dringend was het niet. En vriendinnetjes? Ja. Vriendinnetjes vergeten zo gauw. Nou ja, dat is eerst maar hier leren schikken. Hoor. Oh ja, wat is dat voor een boek? Alsjeblieft. Nee, hey, Wiskunde? Voor welke Einstein in de dop is dit bestemd? Daar heeft Brophy om gevraagd. Hmm. Is dat voor onze bibliothecaris niet een beetje te kinderachtig? Hij gebruikt het niet zelf. Ik geloof dat hij zijn celgenoot lesgeeft. Wat? Zijn weet? Ja, hij wordt immers binnenkort vrijgelaten. Als het hij zich behoorlijk gedraagt, ja. Ik geloof dat hij op kantoor wil bij een boekmaker of zo. Werkelijk? Hm. De hemel staat dan de gokkers bij. Ah, oh, uh, wat een dag, brovi. Ja, Jij ja, zit hier maar heerlijk in de bibliotheek. Maar in de machinekamer is het net een Turks uh, Hier, je boek is er. Ik heb mijn steun ervoor gezorgd. <lacht> Goed zo, gooi maar op. Nou, zij eens wat zien. Hé, hey. hé. Hey. Dat is wel een vreemd taaltje. Wat betekenen al die x's en die eindjes? Dat is algebra, zeg ik. Ga weg. Hey. Bezoek. Zo, jongens. Jullie krijgen een gezelschap. Wel, alle... Daar ga dit is Harris. Komt de familie gezelschap houden. Ik loop dat de ontvangst wel in jou overlaten, profie. Ja. Ik ben Ted Brophy. Hallo, en dit is Sam Weitz. Beter bekend als de klosser. En als je nou wil weten waarom, dan moet je maar eens naar mijn stappers kijken. Maat 48. Wat doe ik ook met mijn spullen? Dit is je kooi. De bovenste. Hier begin je bovenaan, en je werkt naar beneden toe. Ja. Als ik jou was, dan zou ik eerst mijn kooi in orde maken. Als je wil wassen, ben in de tijd van de mum klaar. Je weet me net of je thuis bent, kero. Zeg, ik. Ik kan er geen touw aan vastknopen, nee. brofie. Oh, nee. Nee. Moet je nou horen wat hier staat. Als iemand in een uur vier kilometer aflegt. Welke afstand loopt hij dan als hij om vijf uur van kantoor gaat en om kwart voor zeven thuis komt? En niet andek is. Hier. Ja. Ik zie daar hij gat in hoor. Nee. Nou, iets anders heel eenvoudig, Grosser. Je moet in zijn schoenen gaan staan. Met mijn voeten? Nee, daar kom ik nooit uit. Trouwens, volgende week om deze tijd heb ik wel wat beters te doen dan wandelheertjes te maken. Oh jongens, ik vrij ben. Ik begin met zo'n huppel de Pupsie op te scharrelen, zo'n mooi blondje. Oh, dat geluksvogeltje zal niet weten wat erover komt. En dan? Dan ga ik volledig onder tafel. Ik koop geen fles. Nee, een heel krat. Ik neem gewoon een duik in het bier. Oh, ik zou wel lief ding ervoor hebben om nou al niet zo'n mooi pilsje te kunnen bijten met zo'n hoge manchet. Hoi hoor, alsjeblieft. Had je het je tegen mij, broertje? Ja, tegen jou. Hé, hey, kijk nou eens. Die begint meteen kleur te bekennen. Niet het minste respect voor de ouderdom. Merk je dat, klossen? Wat bedoel je ermee? <laughs> Toen nou eens. Je hoeft voor ons niet onschuldigen te spelen. Heb jij niet je hospita in Town om zeep gebracht? Nee, dat heb ik niet gedaan. Hoor je dat, Klosser? Ze hebben die arme stakken voor niks opgesloten. Want wat heeft hij nog helemaal gedaan? Alleen met een stoel er rechts is ingeslagen. Ik zeg je dat ik dat niet gedaan heb. Hm. Wat vind jij, Klosser? Voel jij er iets voor een verzoekschrift te tekenen? Dat neem je terug, hè? Ik zou mijn knuisjes nog effies in mijn zak houden als ik jou was, broertje. Brofie. Beschikt over een knoert van haar rechts. Dat neem je terug. Ik heb haar niet gedood voor je. Natuurlijk niet. We zijn hier allemaal onschuldig. Is het niet zo klosser? Laat je niet op de kast jagen, jongen. Maak je bed in orde. Schiet op. Heb je wat apenhaar gekregen? Apen, hè? Check. Voor saffies. Nee. Ik snak er wel, hè. Ja, ja hier is een saffies gewicht in goud waard. Hier. Pak er maar één. Ik ben in een edelmoedige bui. Oh, dank je. Wij krijgen hem wel weer terug, hè? Ja, ja. Dan moet jij eens even goed naar me luisteren, Harris. De eerste weken zijn altijd het zwaarst. Maar je raakt er gauw aan gewend, geloof me. Er zijn slechtere gevangenissen. En het heeft geen enkele zin te schreeuwen dat je onschuldig bent. Want dat hoort toch niemand. Je moet het maar slikken. Ik heb je harris, meneer Dank u, komt u binnen, meneer Harris? Gaat u zitten. U kunt wel gaan, meneer Lammert. Zoals u wilt, meneer Nou, eens even zien. Het is Pieter Harris, niet? Mhm. Mm We hebben al even kennis gemaakt op de dag dat u hier kwam. Ja. Yeah. Eens kijken. U hebt geen bloedverwanten die van u afhankelijk zijn? Nee. Wat gebeurt er met uw persoonlijke bezittingen? Ik had niet veel. Ik heb ik geen belangstelling voor? Geen schulden? We hebben een bijstandsfonds. Nee, ik ben niemand geldschuldig. Hebt u post gekregen sinds u hier bent? Twee uh, brieven. Van een meisje? Ik heb geen meisje. Van wie waren ze dan? van twee mensen die ook op kamers woonden. Bij Mrs. Lacey, net als ik. De ene was Dave Elton, dat is een vriend van me. De andere was zeker Mr. Crowley. Wonen die daar nog steeds? Ja. Dus ik wil me graag komen opzoeken, serieus. Ze. Dat is best. Maar dat moet u wel even aanvragen. Geen andere zorg. Ja, als u klachten hebt of persoonlijke moeilijkheden. Ik ben hier om u te helpen. Ach. Of als u iets hebt mee te delen. Het is toch nutteloos. Wat? Al gepraat, het viel er mee op. Ik moet me maar benieuwd En ik zal wel een wenning zeggen, Zin. Ze. Dan eh, zal het wel het beste zijn om me netjes te gedragen. Doen we mijn gezicht goed. Ik geloof wel dat het verstandig is. Maar. Als je ergens over wilt praten, dan zal ik graag luisteren. Miss um, Tunne, ik heb Mrs. Lacey niet gedood. Goed, ik, ik weet het, dat het geld in mijn kamer werd gevonden en dat er bewijzen tegen me waren. Ik, ik heb geen klachten over de politie, ze hebben me behoorlijk behandeld. Het was een eerlijk proces. De advocaat deed wat ze kon. Ik heb zelfs niks tegen de juryleden. Ik neem niemand iets kwalijk. Eerlijk, als ik daar in die rest zat te luisteren, begon ik soms te geloven dat ik het wel gedaan had. Maar ik heb haar niet gedood, Miss Turner. Ik heb dit alles eerder gehoord. Wat? U bent niet de eerste die beweert onschuldig te zijn. Dat neem ik direct aan. Maar goed, u, u vroeg of ik al praten nou, zo deed ik. En hè? dat zou ik voor zorgen hebben. Klachten? Nee, stel ik heb geen klachten. Het is goed dat ik nu terug ga naar de werkplaats. Bedankt u, in elk geval, voor het luisteren. Ah, Goedemorgen, brofi. Morgen, sir. Mm, ja, jurig ranggikt. Ik vind het nou op een echte bibliotheek te lijken, hè? Hm? Netjes geordend, profi. Ja, het is een beetje overzichtelijker geworden. Ja, uh, is het zeker. Wat zijn die gekleurde etiketjes? Groen is avonturenroman. Geel, geschiedkundig werk. Rood, detective ja. Goed idee. ja, erg oorspronkelijk is het anders niet. Iets dergelijks hadden we al jaren geleden in het verbetering gesticht. Zeg, het hier niet een boek over grisanten? Oh, dat is uitgeleend, sir, aan Shorty Collins. Ja, wat moet die daarmee? Hij heeft nog vijf jaar op te knappen. Ja, hij loopt met tuinplannen in zijn hoofd, sir. Van een ander soort pannetje. omdat hij gewoonlijk in zijn hoofd had. Dus twee haakjes, hoe gaat het met Harris? Hopelijk heeft hij de rust 47 niet verstoord. Ja, waar dan hebben we dat buitenkansje verdiend, sir? Ja, Harris moet zich leren schikken. Komt ik, ik je een beetje wel helpen? Goedemorgen, Miss Stella. Goedemorgen, sir. Goedemorgen, Mr. Brophy. Mister, <laughs> daar spreekt u iedereen mee aan, is het niet? Ja, waarom niet? Maar we zijn hier nooit zo erg hoffelijk geweest. Dan wordt het tijd dat we daarmee beginnen. Oh, we hebben de Times, hè? Hmm. <laughs> ja. Ik wil even de nummers van oktober en november <laughs> van het vorig jaar inkijken. <laughs> Kijk daar. Ze liggen op uw schrijftafel. Het lijkt wel of u gedachtenlezer bent, Mr. Prof. Als u de zaak Harris zoekt, het eerste verslag staat in de krant van woensdag 27. Hier, pagina 12. Hier is het. Brutale moord in Camden Town. Met een foto van Harris. Een erg geflatteerde foto is het niet. Het is een precies, zou ik anders zo zeggen. Oh, vindt u? Het is een zaak waar geen spel tussen te krijgen is. Jullie zitten bij elkaar, hè? Ja, dat genoegen hebben we. lijkt me een aardige kerel. Hm? <laughs> is dat nou wat u uh, intuïtie noemt? Misschien. Leest u het dossier van iedereen... Er zitten 1200 man in deze gevangenis. Maar mijn dossier, hebt u dat gelezen? Nee, waarom? Omdat hm, ik benieuwd ben naar uw oordeel over mij. Maar waar zit ik? Bedrog, verduistering, roof, zoeteneurschap? Geen idee. <laughs> Probeer het dan eens met uw vrouwelijke intuïtie. En kijk dan eens in mijn dossier. Hij mikt het engeltje hierheen, Harris. Komt er al. Hammers... Ah, zo is je goed. Ik oh, lekker warm wil ik. Nou, Geertje. Kom even hier in de hoek. Pak aan, neem maar dat trekje. Maar je mag je toch niet roken? Ach, wat de wat domme hoofd van de cipier niet ziet... en wat zijn stenen uit niet deed. Toe, neem een haaltje. <laughs> Dank je. Ah, stik. Wat nou? Ach, dat stuk land is laat weer af. Die derde is in contact contactlos. die stekker weer. Ik, ik zou hem met mijn handen afleiden. Oh, mag je niet, dik? Ik kijk alleen even. Ja, ja, dit is... Ah! Ah! O, oh, wat is er? Wat is er? Wat, wat, wat, wat gebeurt er nou, Harris? Wat, wat is er in de hand? Wat is het schok Wat? Oh. Lijkt u nou, die staan is een pilaar. Help, we moeten hem we wegtrekken. Ja, zeker. Ik mankeer het hier. Dat staat stroom. Oh, eens even een handje. Nee hoor, mij niet gezien. Dan doe ik het alleen grap zijn. Ach, je ziet ze karren jij. Raak hem niet aan. Raak hem niet aan. Oh, geen ge ge ge schok gehad? Moeite niet. Oh. Vlug alles in bier. Nee, ik doe het zelf wel. Hé, hey. Hey, profi, Muisi, wat voel jij hieruit? Een, een ker in de buurt. Ja, aan de andere kant. Hij komt even op, hè? achter het boekenrek. Nou, vooruit. Vertel op, wat wil je? Nou, ik doe maar net voor een boek uitzoeken. Nee, dat niet. Dat, dat is Frans. Oh. Hier, neem dit. Nou, wat is er aan de hand? De klosser heeft een lelijke oplonder gekregen. Wat? Waar heb je het over? In de werkplaats. Hij kreeg een schok van een kapot stopcontact. Ze hebben hem weggereden naar de ziekenzaal. Is die er erg aan toe? Dat weet ik niet, maar ja, met zo'n optaten kan jij gelampje wel eens uitgaan. Klosser. Hé, hey, Klosser. Hm? Kom op, joh. Doe je ogen eens open. Uh. Ah, je komt het over weer bovenop? <laughs> ja, ja. Je ging niet glad, hè? Geloof me. Er was een dubbeltje op zijn kant. Hoe, eh, hoe voel je je nou zo in een eh, echt bed? Ah, net of ik door de lucht zwier. Hoe kom jij hier binnen? Ik heb permissie. Je had wel eens het een rossi druiven voor me kunnen pikken. O, jij moet altijd iets uithalen, hè? Het stopcontact was net nou zo grootje. Wat denk je? Zal ik me een vervolging instellen tegen de gevangenisdirectie? <laughs> dat zou ik maar niet proberen. Tja. En dan zit het er bijna op. Scheldert en haar hadden ze me in een kistje gebracht. Zeg, heb je het van Harris gehoord? Wat is er met hem? Die trok me weg. Als hij het niet gedaan had, was hij naar de pilletjes geweest. Harris? Ja. Wat zeg je me daarvan? <laughs> Spelt plotseling de held. Als het mij vraagt, loopt er een streep door die knaap. Hunnis, ik eh, ben net in het ziekenzaaltje geweest, bij de klossen. Nou, oh, ik kreeg een lelijke schok. Het stopcontact was niet eh, behoorlijk geaard. Waar heb jij je HBO geleerd? jeugdvereniging. Mm. Jij hebt wel hoog spel gespeeld. Jij had zelf al een opdonder kunnen krijgen. We hebben niet bij stilgestaan. Maar het gaat jou dan niet aan wat er met klossen gebeurt. Dat je je eigen houding kunnen kosten. Ja. Zulke momenten denk je daar niet aan. Er Zijn er anders genoeg die daar wel aan denken? Trouwens, wat is een mensenleven? Ja, in zoverre heb je gelijk. Wat betekent een mensenleven? Niemand bekomt zich ook in mijn leven, nietwaar? Ik, eh... Ik heb het een en het ander over jouw proces gelezen. Oh, leuk. Die jury had het makkelijk. Ja, voor de jury was het een zachtheidje. Laat nou maar rusten, hm. hè? Dan zit je toch dwars, hè? Zo'n lekkere driftkop die alsmaar aan het piekeren blijft. Hoe ben jij daartoe gekomen, Harris? Huh? Ging het om een grietje? Was er een afperser in het spel? Zat jij nou zo dringend om contanten verlegen? Luister nou eens, Harris. Gedane zaken nemen geen keer. Maar praat erover. Zet er van je af, dat ligt je op. Geloof me. zal valt niks te praten, laat me met rust. Goed, goed, goed. Maar als jij het niet gedaan hebt, wie deed het dan wel? Wat een vraag. Zelfmoord is het niet geweest. Iemand heeft die oude dame omgebracht. En jij niet. En wie dan wel? En, eh, een van die andere huurders. Die knaap die beneden woonde. Hoe heet die? Klaudie. Die zit de finale naast. Het is geen huurder geweest. Vergeet het nog maar. En die knaap die, eh, die een kamer naast jou had. Die Elton. Dave. Ja, dat maar mijn lol, zegt zijn vriend van me ga je hem ook nog vertellen dat het die oude Mrs. Saunders was? Oh, je weet het nooit. Jullie waren er met z'n drieën, hè? Ja. Hmm. Dan had Mrs. Lacey een behoorlijk inkomen. Oh ja, zat er goed bij. Zat er wel wat huizen daar in de buurt. Zaterdag, om uh, ongeveer twaalf uur, kwam altijd de man die vrij de huur ophaalde. En op de dag van de moord? Kwam hij precies om kwart over twaalf. <laughs> en stond jij om hem te wachten? Nee. Ik zag hem toevallig toen de krant ophalen. Daarna ben ik een boterham geneten en later ben ik naar beneden gegaan om een huur te betalen. Hoe laat was dat? Ongeveer half twee, Mrs. Lacey ging naar binnen. Ik gaf haar het geld en daarna ben ik naar het Vlooie Theater gegaan. He? Het Vlooie Theater? Ze noemen ze de bioscoop in Camden Town. Het programma was om ongeveer vijf uur afgelopen. Toen ik terugkwam was het huis vol politie. Mrs. Lacey lag met verbrijzeld schedel in de huiskamer. Het was ontzettend overal bloed. Ze begonnen me vragen te stellen naar mij naar boven. Toen vonden ze het geld, de 80 pond van de man die de huur ophaalde... onder de vloerbedekking in mijn kamer. Maar dat vonden ze niet alleen. Jouw vingerafdrukken zaten op de tas van Mrs. Lacey. Ja, dat heb ik uitgelegd. Dat tas stond op het buffet en ze vroeg het je even wilde aangeven. Maar ook op de stoel waarmee ze gedood is... hebben ze jouw vingerafdrukken gevonden. Dat heb ik ze ook verteld. Toen ik haar huur bracht, we hebben we even gekletst. Ik, ik denk dat ik toen even op die stoel geleund heb. Die andere huurster, Mrs. Saunders... beweerde dat ze jou om drie uur uit je kamer hoorde komen. Ze heeft ze vergist dat ik al lang in de film. Ah, er draaide een hele oude film in de derde Rangsbioscoopie. Maar die had ik nog niet gezien. En wat uh, gebeurde er met je kaartje? Dat had je niet meer, hè? Nee. Wie bewaart zoiets? Dat had ik in de bioscoop weggegooid. Nee, de Offreuze kon ze je ook niet meer, herinneren. En de juf van de kassa ook niet. Er stond een enorme rij. Je weet hoe het is op zaterdag met een goede film, stampvolle zaal. Maar uh, ik, ik heb een meisje naast mijn me vuurtje gegeven. Je omschrijving van dat meisje was een beetje vaag. En waarom is ze niet komen opdagen? Er is toch genoeg rugbereid aan jouw zaak gegeven? Weet ik het. Misschien is het uit de gedachte gegaan. Het was donker in de bioscoop. Misschien heeft ze me niet goed opgenomen. Hm. Was Mrs. Lacey gewoonlijk thuis op zaterdagmiddag? Ze ging nooit veel uit. Geen familie in Londen? Nee, niet geloof ik. Hm. En Mrs. Sanders? Die ging wel eens naar haar zuster in Islington. Niet altijd. Dave staat bij Arsenal en Crowley op de soos. Een paar minuten vandaan. Maar ze hadden allebei een alibi, dus is door de politie nagegaan. Oh, ik kon geen woord uitbrengen toen ze dat geld vonden. Ik, ik kon het gewoon niet geloven. Als ze vermoord werd om dat geld, waarom werd het dan in mijn kamer gestopt? Wij als huurders konden het heel goed met elkaar vinden. Maar hoe kwam dat geld er? De deur was gesloten en jij had de enige sleutel. Ja. En het raam was ook dicht. Ja. Harris, wanneer betaalde jij gewoonlijk je huur? Vrijdags. Maar in die week wachtte je ermee tot uh, zaterdag. Waarom? Och, nee. ik zat nogal slecht bij kast. Ik, ik, ik had een paar weken zonder werk gezeten. Ik heb gelezen dat je ontslagen was. Ja, ik was ontslagen, ja. Wegens oneerlijkheid. Je hebt de zak gekregen wegens diefstal. Van een half strengetje touw, ja, dat was alles. En dat was toch jouw eigendom niet? Nee, maar... Dus jij hebt veertien dagen zonder werk gelopen? ja. Het was nogal moeilijk om weer aan de slag te komen zonder getuisschrift. En met je steun kwam je niet ver, hè? Het was amper genoeg voor een biertje en een sigaretje. Maar waar haalde je dan de huur vandaan? Oh, ik heb nog wel wat geld bij elkaar geslaapt. Hoe? Dat zou je ook wel gelezen hebben. Ik wil het van jou horen. Ik deed wat stom werk. Huh? Bijvoorbeeld? Auto's was er. De eigenaars van die auto's zijn ook die komen opdagen. Misschien wonen ze niet in de stad. Je weet hoe de mensen zijn. worden liever niet in dit soort zaken gemengd. Dus op die zaterdagmorgen waste jij een paar auto's... en kreeg zo je huur bij elkaar. Ja. Hmm. Als ik me goed herinner, kwam om ongeveer één uur die melkboer... en zei Mrs. Lacey dat ze geen klein geld had. Dat klopt. Jij betaalde je huur om half twee. Om kwart over drie ging Mrs. Saunders een kopje thee te drinken... en toen lag Mrs. Lacey in de huiskamer. Ja. Ze voelde zich niet lekker. En ze was nog steeds in de ochtendje pond. Ja, daarin hebben ze te gevonden. Alleen de melkboer en die huurophaler zijn beide geweest. Ze is de kamer niet uit geweest. Dat is waar. Hm? Waarom kijk je hem zo aan? Nee, ze is de kamer niet uit geweest. Nou, en wat nou nog? Kijk eens, Eddie. Laten we jouw vingerafdrukken op Tassus toe even vergeten. En ook het geld in jouw kamer. Laten we ook even niet aan het feit denken dat je blut was. Aan de verklaring van Mrs. Saunders en aan al die verdwenen getuigen. Dan nog staat één ding vast: je loog. Ik loog niet. Nee. Je zei dat ik hem alle twee naar de kamer van Mrs. Lacey ging om de huur te betalen. Ja, 1.13. De melkboer beweerde dat ze om één uur geen klein geld had. Wat? Nou, en? Nou, zeg me niet dat die man loog. Een man met vrouw en vier kinderen die het volgend jaar aan zijn pensioen toe is. Dat zeg ik niet. Trouwens, het was waar wat hij zei. Toen de politie Mrs. Lacey vond... zat er in de portemonnee alleen een bankbiljet van vijf pond en anders niks. Ja, dat is om alle twee jouw huur betaalde. Wat is daar dan mee gebeurd? Waar is dat geld gebleven? Dat weet ik niet. Nee, dat weet jij niet, hè? Omdat jij geen huur betaald hebt. Jij, jij bent naar binnen gegaan om het te halen. Nee, jij wist dat hij incasseerder geweest was. De banken waren dicht, dus het geld was in huis. Misschien dacht je dat ze uit was, maar ze snapte je. En toen heb jij dan met een stoel neergeslagen... en het geld verborgen. Dat is een smerige lucht. Nee, nee, ik nee zeg haar uit. Dan zou je toch een beetje om moeten zijn, jochie. Wat zoek jij? Een stoel? Huh? Ah, misbeg, hè? Pech, hè? Je bent de dief stinkende leugenaar. ...en een daar nog te landlendig om te verdragen dat je dubbelend was toekomt. Nou, geef toe dat het zo is, op. Echt je? Ja, zo. Als je het zo uh, ook goed ziet, oh. uh. ja. Hé, hey, wat is hier aan de hand? Rob, ik vraag je wat. Ergens oh, uh. ja, was de kooi aan het opmaken en toen is die uitgegleden. Ja, Harris. Huh? Uh, ja, uh, dat is alles. Ik uh, glei uit. Binnen. Ah, oh. mister. Je zult het wel druk hebben, maar uh, weet u hiervan? Een verzoekschrift van Harris. Voor het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ja, dat heb ik hem helpen opstellen. U zei? Dat is mijn taak hier, de mensen helpen. Ja, maar niet om ze valse hoop te geven. U had dan dit toch beter uit zijn hoofd kunnen praten? Dat kon ik niet. Ach. Ik heb het gevoel dat ik eens moet helpen. Maar gelooft u dan echt al die onzin van die verdwenen getuigen? Zo naïef bent u toch zeker niet? Het is mijn taak aandacht te schenken aan wat de mensen mij vertellen. Miss Turner... Ik heb echt waardering voor het werk dat u hier doet. Maar begrijp toch dat het grootste deel van de gevangenen hier geharde misdadigers is. Het zijn mensen. En of hij er licht of niet, daar gaat het niet om. Ik luister naar hem omdat hij een menselijk wezen is. Ja, met vele menselijke gebreken. En moeten wij de mensen hier dat niet laten inzien? Hoe zullen ze zich dit ooit realiseren als wij ze behandelen als beesten? Huh? Neemt u me niet kwalijk. Het is niet persoonlijk bedoeld. Ik heb echt wel respect voor de wijze waarop u met de mensen hier omspringt dit gebouw en het, het, het hele gevangenisleven. Ja, daar kunt u mij niet aansprakelijk voor stellen, Mr. Ik ben in een eeuwigdurende strijd geweest. Ik weet het. Neemt u me niet kwalijk. Nee, natuurlijk niet. Meer. Oh ja, ik had u nog willen vragen. Hoe is Brophy zo in de bibliotheek beland? Oh, toen dat baantje vrij kwam, heeft u erom gevraagd. Oh, de vreemde man. Hm. Zo. Nou. Ik zal dat verzoekschrift dan maar doorsturen, maar... Harris zal u niet dankbaar zijn als het wordt afgewezen. Boeken uit de Centrale Bibliotheek, Mr. Lofi. Dank u wel, Miss Turner. En, eh... Uh, vertelt u eens... Hoe gaat het met Harris? Ik zou het niet weten. U zit toch bij elkaar? Dat betekent nog niet dat we elkaar hartschijmen toevertrouwen. U weet niet goed wat u aan hem hebt, hè? Oeh... <laughs> <laughs> Wordt de intuïtie weer ingeschakeld? Ja, ja, ja. Maar erg vast durf ik er niet meer op te vertrouwen. Oh. Dan heb je zeker mijn dossier gelezen. Ja. Het zal een schok geweest zijn voor u. Dat was het zeker. U ziet me weer eens, ga nooit op het uiterlijk af. Want ik lijkt toch helemaal niet te bemoordelen, hè? Nee. Ja. En toch staat het op mijn visitekaartje. Ja, dan kan ik natuurlijk met allerlei smoesjes komen aandragen dat het niet de opzet was die knaap te doden. Is het nooit. Maar het blijft moord hoe je het ook bekijkt. Acht jaar. Zo lang zit ik hier al. En waarschijnlijk nog twaalf jaar voor de boeg. Ja, Miss Turner, u zit hier te praten met een van de zware jongens. En een die weet, eh. Uh... Ja? Ik ben niet iemand die nog in sprookjes gelooft. Die heb ik genoeg gehoord. Het is gek, maar. Nou, laat ik het zo stellen, Miss Turner. Ik zei u dat ik een van de zware jongens ben. En die pik je er op de duur echt tussenuit. Tja, hoe weet ik niet precies, maar... je gaat ze kennen. Moord laat altijd zijn sporen achter. En echt niet alleen op het slachtoffer. Houding van een kerel. Iets in zijn stem. manier waarop hij kijkt. Nou, en ondanks alle bewijs heb ik het gevoel dat er niet een van ons is. Dus toch geen zaak waar geen spel tussen te krijgen is. ja. Wat schiet hij ermee op? Niet veel. Het enige dat Harris kan helpen, is nieuwe bewijzen. Je moet even storen, Harris. Als je nog met je andere bezoeker wilt praten, dan moet je nou afbreken. Is het nou weer tijd? Dat is heel veel. Nou, dan smeer ik hem, Pete. Ik stuur Crowley. Eén moment nog, Dave. Ik, ik vond het fijn je weer eens gezien te hebben. Ben ik jou. Je ziet er beter uit dan ik dacht. Krijg je een goede pot? Gaat. het verschilt nog altijd, maar wel genoeg. Uh, ik had nog iets voor je mee willen nemen, maar ze zei dat niet mag. Dat snap ik nou niet, hè? Een paar sigaretjes, wat geeft dat nou? Er uh, wordt hier anders druk in gehandeld. Een echte zwarte markt. <laughs> Maak je maar geen zorgen. Fijn dat je gekomen bent. Ik kom graag nog eens terug. Hoe uh, is het met je werk? Ach, nog altijd hetzelfde. Ik hoop nog steeds binnenkort dat garagebedrijf te kunnen beginnen. Uh, nog naar Arsenal geweest? Tja, ik zag die wedstrijd tegen Tottenham. Geweldig. Ja, uh, geloof ik graag. Laat de kop niet hangen, Piet. Ik heb met die knaap gesproken van het adviesbureau. Die doet zijn uit als de best. Doen. Bedankt. Nou, dan laat ik nou Crowley binnen. Hè? Veel tijd is er niet meer. Tot de volgende keer, Piet. Graag, Nee. Uh, hou je haak, hè? Kijk, kijk, daar hebben we ons vriendje Harris. Dag, Mr. Crowley. Zeg, joe, je bent dikker geworden. Oh ja? Nou, en op. Een volle gezicht gekregen. Neem een stoel, neem een stoel. Ah, dank je. Ah, ik vind het heel interessant... De gevangenis. Heel anders dan ik me voorstelde. Moderner en brandschoon. De bewakers lijken me ook aardige kerels. Uh, ongeschikt zijn ze niet. En sommige gevangenen die zien er helemaal niet uit als een misdadige. Zeg, Pieter. Hoe behandelen ze hier? Oh, beste. Aardig dat u hun bent komen opzoeken. Niks te danken, Pieter. Niks te danken, joh. Oh ja, voor ik het vergeet. De hartelijke groeten van Mrs. Saunders... Zou had graag zelf willen komen, maar ja, je weet hè, die reumatiek. Het is ook een heel eind hierheen. Wilt u de groeten doen? Tuurlijk, tuurlijk. Nou ja, ik, ik weet wel, ze was een getuige die... Tja, ze heeft er geen ogenblik bij stilgestaan dat jij daardoor... Ja, trouwens, niemand van ons hoor. Maar Elton zal het je wel verteld hebben. Elke steen wordt voor jou omgekeerd, joh. Daar ben ik erg dankbaar voor je. Hoe, hoe gaat het anders? Oh, ja, ik kan niet zeggen dat ik een erg opwindend leven heb. Ik geloof dat het huis wordt overgenomen door een nicht van Mrs. Lacey. Oh, ja? Maar ik heb hem nog niet gezien. Ik hoop dat we kunnen blijven. Ik vind vandaag de dag niet makkelijk wat anders. En uh, hoe gaat het op de soos? Oh, ja. Uh, we zijn een postzegelclub begonnen. Ik heb een mooie verzameling. Maar uh, het is wel een kostbare liefhebberij, hè. Ik wou dat ik... Wat wou u zeggen, Mr. Crowley? Eh... Uh, Oh, uh, niets. Ik, uh, ik, uh, ik zei al dat er eigenlijk niets bijzonders gebeurt. Maar ik verzeker je dat we jou niet vergeten zijn op nummer 32. En we doen ons uiterste best om alles in het werk te doen. Hey, brofie, ik zag je. Zo? Ja, ha, fijn soort vriendjes houdt je Maat is dat niet op na, hè? Draai er niet mee, muisje. Als je iets weet, zeg het dan. Ik was in de bezoekerszaal. Ja, mijn eigenste vrouw was trook. Dat is niet te geloven, hè? Mm. Ja, hersen is had her is ook bezoek. Heb je hem gezien? Een gedrongen kereltje van de jaren vijftig... met een raar brultje en een kale knikker. Wat is daarmee? Nou, het was Crowley. Daar doe ik een eet op. Crowley? Crowley. De kruiper, noemde wij hem. Heb ik samen mee in de bak gezeten. Laat eens even kijken. Ja, in vijfenvijftig. Hij had die twee jaar gekregen wegens vervalsing. Weet jij dat zeker? Of ik het zeker weet, ik weet heel zeker, heel Belfi, hoe laat heb jij het? Kwart over zes geweest. Uh, wat een tijd om op te staan. Ha, morgen slaap ik uit. Na nog een paar minuutjes, mensen, en dan ga ik thee er afscheid nemen. Alles is voor elkaar, Klosser. Nou, en of? Hoe lang was je hier nou, Klosser? Ha, vijf jaar. Acht maanden en drie dagen. Het is omgevloven, hè? Zee, ik, ik hoop dat ik nog in mijn kleren kan. Ik ben hier een olifant geworden. Gekke. Je wil eruit? Dan zit je dag en nacht op de spinsen, en dan lees heb je de vibrazie. je denkt: ik mol de eerste, de beste smeren, om meteen weer terug te kunnen. Ja, daar zou ik nog even mee wachten. Ja. Die steekt je niet weer in een wespennest? Tuurlijk niet. Zeg, eh, hm? hoe staat het met het adres? Ja, laat dat nou maar aan mij over. Eh, uh, Harris. Ja? Die vrienden van je, moeten die naar een ander pension? Nee. Nog steeds in Camden Terrace? Ja, nummer 32. Waarom schrijven we, we het op. Nou, weets. Voor het man. Even lief afscheid nemen van die jongens, hè? Uh, dit is een gevoelig moment, Mr. Lomax. U hebt er geen idee van hoeveel moeite het me kost me los te scheuren. Nou, maak je geen zorgen. Ik hou je kootje wel warm. Je kan er zo weer in als je terugkomt. <hijf> Erg aardig. Nou, komt er nog wat van? Je hoeft niet de hele dag de tijd. Oh, ik, ik ben in de mum klaar. Nou, hè. Uh... Beste herders, je bent wel eens op mijn zenuwen gewerkt, maar uh, de takke in de werkplaats vergeet ik niet. Ga je goed. Dank je, Kloze. En, eh, uh, brovi? Ga je goed, kerel. Ik zou je missen. Ach, verrek, wat scheelt me nou? Ik heb je wel eens verwenst en nou, uh, um, er staan nog safies in een champotje. Verdeel die samen. Tot ziens, brovi. Schiet hem maar op. Blijf je hier, weet. Eh, uh, mannen. Tot ziens. Zeg, waarom gaf je mijn adres, je? Als jouw kamer niet verhuurd is, gaat de kloster er wonen. In mijn kamer? Hij ah, je maakt een geintje, waarvoor Er R.S., je hebt gehoord wat Miss Turner zei. Je enige hoop is nieuwe bewijzen. En die vind je hier niet. En misschien duikt de kloster die op. Geloof je dat? Jij niet. Of blijf je misschien liever hier? Tuurlijk niet. Maar Crowley is geen moordenaar, brofie. Al heeft hij een paar jaar geleden een tijdje gezeten. Ik heb met hem onder één dak geleefd. Ik ken hem, geloof me. Er is de echte man hiernaar. Wie is dat wel? Ben ik er de man naar? Had je dat ooit gedacht? Nou? Nee, nou zie je. Ik heb één ding geleerd, Harris. En dat is dat er een groot verschil is tussen hoe een kerel eruit ziet... en wat er van binnen bij hem zit. Die ruwe klanten, die geweldenaren. Ja, hoe het komt weet ik niet. Dat zijn meestal de zachtaardigste... En die het onschuldigst eruit zien... dat zijn juist uh, de kerels die in staat zijn je keel af te snijden. Het duurt even voor je een knaap leert kennen. Dat geldt ook voor jezelf. Weet je wat voor mij een groot geluk was, Harris? Ja? Dat ik in die bibliotheek belandde. Ik heb nou de tijd om te lezen. Oh ja, dat gaat nog uh, heel wat boven mijn petje, hoor. Maar lees jij veel? Nee, heb ik geen geduld voor. Ik ga liever naar de film. Vraag je, je ooit er eens af wat dit allemaal voor zin heeft... Ik kan je niet volgen. Ik heb het nou over het leven. Wat denk je daarvan? Oh, zoiets is een hanengevecht, zoals ik ervan gezien heb. Nee, nee, nee, nee. Het is ook nog wat anders. Oh ja? Waarom zit je dan hier? Omdat oh, het al de... te laat was toen ik mezelf ontdekte. Ja, kon ik nou ook maar zeggen dat ik onschuldig ben, hè? <laughs> was het maar waar. En het laat je nooit los. Ik denk er nog steeds aan. Aan wie? De familieleden van die vent die ik om zeep gebracht heb. Ik schrijf ze. Ja, maar die brieven post ik natuurlijk niet, hoor. Nee, maar het lucht me op, vergrijp je? We hadden het over jou. Als jij onschuldig bent, dan loopt de dader nog vrij rond. Als jij denkt dat het Crowley is, dan zit je er ver naast. En Elton? Ach, klets, je doet geen vliegwaad. Trouwens, als een van die twee het op dat geld gemunt had, waarom is je er niet mee vandoor gegaan? En dan is er nog de man die de huur ophaalde. Ach, klets toch niet? Die man die liep dikwijls met honderd op zak. Nee. Ik geloof nooit dat de klos ver komt. Nou, wacht maar af. Je weet nooit. Oh, Miss Turner. Dit is net gekomen. Van Binnenlandse Zaken? Ja. Ze hebben het bewijsmateriaal nogmaals onderzocht. Maar zien er geen reden in om op het vonnis terug te komen. Dat is definitief, neem ik aan. Ja, natuurlijk. Die bezorgdheid van u voor Harris bevreemd, me anders wel. Die bevreemt mezelf ook. Maar neem nou zijn gedrag onlangs in de werkplaats. Is dat het optreden van een gewetenloze misdadiger? Dit soort mensen is nou eenmaal onberekenbaar Miss Turner. Een menslievende daad volgt soms op het bruutste optreden. Dat is juist kenmerken. Ja, waarschijnlijk komt dit voort uit schuldgevoelens. Kijk, iedere man die hier binnengebracht wordt, beweert dat hij onschuldig is. Ja, het zou moeten beginnen als we niet meer konden vertrouwen op het vonnis van het hof. Een jury van gewone mannen en vrouwen heeft haar schuldig bevonden. Een jury zonder veroordelen die zich alleen liet leiden door het bewijsmateriaal. Niet door de man zelf. Ach, ik heb met duizenden mannen te maken gehad. In het begin probeerde ik ze te beoordelen naar wat ze waren. Maar dat gaat eenvoudig niet. Ik heb me te dikwijls in mijn vingers gesneden. Oh, het is heel makkelijk om te zeggen dat de wet niet deugt. Maar ja, hoe moet het dan? Ik wil toch nog graag een keer met Harris praten. Hmm. Ja, de mannen worden net gelucht. Ik stuur hem wel naar u toe. Ik hoop alleen dat we niet weer moeilijkheden krijgen. Hé, hey. Huisie. Ja? Waar hebben ze Harris heen gebracht? Naar Miss Turner. Blijft lang weg, hè? Ach, wanneer is ze lang terug? Ik zie hem niet. Hij staat al om de hoek samen met Maxi Baten. Met Baten? Ja. Wat moet hij daarmee? <laughs> Doe een profie. Wat zou ze nou allemaal te vergapstuk hebben met Maxi? Het water is ijs. Had je warm en koud verwacht? Ja, dat vind ik niet zo erg. Maar elke morgen de reis daar om de emmers leeg te gooien, oh, dat, dat vind ik afschuwelijk. Die stank. Waarom is hier geen behoorlijk sanitair? Als ik hieruit kom, dan, dan zal ik eens een paar klachten indienen, dat beloof ik je. Wanneer dacht je te vertrekken? Heel wat leuk. Overigens, ik zag jou met Barton. Barton? Maxi Barton. Die is nogal eens over de muur gewipt. Heeft hij je tips gegeven? En als dat zo was? Wat wil je weten? De hoogte van de muur? Hoe je aan een vuil kan komen? Wanneer de wasmanden gebracht worden? Ik heb een paar heel andere plannetjes in mijn hoofd. Nou ja, dat dacht ik wel. Alleen, onschuldige mensen breken niet uit. Onschuldig? ...dat ze dat maar op binnenlandse zaken vertellen. Mijn verzoek is afgewezen. <laughs> wat had je dan verwacht? Dat ze je vergiffenis hadden gevraagd? Ik gebruik je hersens toch, kerel. De klos vindt nooit iets. Ja, jij denkt dat alles in een vloekende zucht kan gebeuren. Elke dag hier is een stuk uit mijn leven. Ik heb me nooit gerealiseerd... ...ik heb nooit geweten wat het zeggen wil... ...dat je kan doen waar je zin in hebt. Dat je kan gaan en staan waar je wil. Waarom moeten mensen opgesloten worden? Ik snap het niet. Omdat jij aan de binnenkant zit. Maar niet lang meer. Dacht je dat je je buitenvrijer zou voelen? Laat je nou toch niks wijsmaken. Een vrucht is geen uitje. En waar moet je heen? Hm? Heb je een plekje waar je het uit kan zingen? Heb jij ergens geld verstopt? Nee. Hoe kom je dan geld? Hè? Dat krijg ik wel. Hoe? Door een garage te openen? Door een bank te beroven? Door een lief oud dametje over het hoofd te strijken? Oh. Nee, nee, nee, nee. Dit is geen uitweg, Herres. Geloof me. Heb geduld. De klosser draaft vast en zeker ergens mee op. Nee, maar... Nou zullen we het hebben. De klosser. En waaraan danken we die heer? Ik heet Sam Waits, Mr. Lomax. En wilt u zo goed zijn me naar de bezoekerszaal te brengen? Nou, ik dacht dat je die wel blinder eens kon vinden. Maar goed, deze kant uit, sir. Dank u wel, Mr. Dank u wel, Mr. Lomax. Profie. Hey, Profie. Geweldig je weer eens te zien. Zee, je ziet er goed uit. Ja. Nou, je doet me net of je thuis bent. Ja, merci. Wie uh, had nou nooit kunnen denken dat ik nog eens aan deze kant van de tafel zou zitten? Het is een mooi pak, hè? Oh, niet gek, hè? Het is een best kloffie. Voel eens, voel eens, wat is ja. kloffie? En het ziet je als gegoten. Oh, man. Ik ben met een mooi blond kalletje aan de haal geweest. Ja, ja, ja, ja, straks. Ik wil eerst weten hoe het in Camden Terrace is gegaan. Nou, eh... Uh, ik heb reuze mazzel gehad. Een nicht van Mrs. Lacey heeft het huis overgenomen. De kamer van Harris was nog niet verhuurd. Mooi, niemand dacht Nou dochter? Nee hoor. En ik had mijn smoesie klaar. Ik zei dat ik al een reiziger was. Waarin? Ja, het eerste beste wat in me opkwam. Dames, is goed. <laughs> wat, wat is die nicht voor iemand? Nou, een beetje tante, hè. Nou ja, je kan niet alles hebben. Nee. En je hebt de kamer van Harris gekregen? Ja. Paarpe, met een dat behangetje. Ruim genoeg voor twee kanaripietjes. Hoeveel deuren? Eén. En kan je er nog op een andere manier in? Koud kunstje. En de achterkant is een oude brandtrap. Als het raam niet op de grendel is, kan iedereen erin breken. Oh, heb je Elton gezien? Ja, geschikte knaap. Werkt in de fabriek. Heb je met hem gebabbeld? Zoiets, ja. Ja, het is nogal een saaie, zeg niet veel. En die uh, Crowley? Ja, ah, is een vreemde vogel. Pennelikker of zoiets. Maar die bolle ogen van hem en het brilletje. Hé, He, een kereltje. Mooi. Heb jij hem aan de praat gekregen? Hou maar op. Hij klopte meteen bij me aan. En als hij al begonnen is, dan is hij niet meer te stoppen. En altijd een eeuwig over die moord. Wat ja, uh, doet hij in zijn vrije tijd? <laughs> wat, wat, wat doet hij niet? Ik ben hem eens zijn een avond achterna gegaan. We staan laat later, je rijdt het nooit. Meneer pikte bij het park een lekkertje op. Nou, en? Nou, wat en? En? Hmm. Verder niks en. Ze hebben mij niet ja. uitgenodigd. En uh, mrs Saunders? Zie je die wel eens? Ja, nou, af en toe... Zit vlak naast me. Even hey, aan het zanen over de tv of de arithmetiek. En zo erg is het niet meer te gesteld hoor. Ja, wel schuift ze vaak een kopie thee af, maar dan kan ik er boodschappen op knappen. Och, halen ze een sigaretjes uit. Vies de krant is op. Haast de huur betalen. Nou ja, ik doe het maar uit, die zo'n dik het. kost er een half uur om even naar Wat is er, brovi? Hé? Hey? Oh, uh, niks. Ja. Ja, daar, daar is niet veel bij te beginnen, hè. Maar ja, alles moet je tijd hebben. Ik had graag met iets komen aandragen. Ja, misschien heb je dat gedaan. Oh ja? Hoe bedoel je? Ja, ik weet het nog niet zeker. Ik zou eens met Harris moeten praten. Harris. Harris, huh? een minuutje. Even een pakje shake halen. Nee, ik moet je even spreken. Het is belangrijk. Het is er? Sst, zacht graag. De gladakkers hoeven er hun neus niet in te steken. Op de eerste plaats zat raam van je kamer. Had jij dat altijd gegrendeld? Nee, ging van het weer af. En op die bewuste zaterdag? Um, volgens de politie zat het raam vast, dus uh, ik zal het wel op de kruk gedaan hebben. Weet jij dat zeker? Ja, dat is al zo lang, lang geleden. geleden. Denk nou eens na. Ik, ik zou er geen eten op durven doen. Nou ja, laat maar. Nou, vervolgens je huur. Mijn huur? Ja, dat is van belang. Betaalden jullie allemaal hetzelfde? Elton, Crowley, Mrs. Saunders? U, ja... En dat weet je zeker. Ja, absoluut. We betaalden allemaal. Nee, nee. Nee, zeg het niet. Eens even kijken of ik het zelf kan uitrekenen. In een ogenblik. Het was één pond. Dertien shilling. En vier pence. Ja, precies. Hoe ga je het zo? Ja, zo'n lekkere is dat niet. <laughs> ik heb een knobbel van cijfertjes. Nee, ik snap niet. Dat hoeft ook niet. Nou, verder. Jullie betaalden allemaal op vrijdag, niet ja? waar? Op uh, vrijdag of. Zaterdagochtend. Heb jij de huur van Mr. Sanders wel eens naar beneden gebracht? Zo nu en dan. En in die week van de moord? Uh, nee. Toen niet, geloof ik. Denk nou heel goed na, Harris. Is dat zeker? Uh, ja. Hm. Werkt Mrs. Sanders nog? Nee, ze heeft pensioen. Dus ze is bijna altijd thuis. Ik veronderstel van wel. Ah. Ja, dan zal het wel een maandje duren voor de klosser hier weer opdaagt. En ik mag pas over tien dagen weer een brief versturen. En jij? Is jouw ransoen ook op? Ja, ik heb deze gisteren geschreven. Verrek. Maar wat is er dan? Wat, wat is er zo belangrijk? Oh, oh. Ze zijn eigenlijk drankzinnig, hè. Ik die detective spelen. Maar kijk, ik moet ergens achter zien te komen. Hm. En het is moeilijk, hè, een boodschap naar buiten te smokkelen. Ja. Maar niet onmogelijk. Muisie? Ja? Ah, oh, Muisie, kom eens hier. Ja, ja. Had je me, me gaat willen hebben, bro? Ja, ik, uh, ik heb een boodschap die naar buiten moet. Oh. Wordt er nog iemand ontslagen? Ja, Conroy. Vertrekt morgen vroeg. Kun jij dat fixen, denk je? Natuurlijk. Ja, Kost je wel een geel. Nou, de klosser komt al over de brug. Oh. Nou, uh, een potloodje. Hé, dek jij hem even af, Harris. Lomax staat te loeren. Ja. Nou, het is, het is zo gepiept. Stik, nu zit er geen punt dan. Hier, ik heb er een. En je geeft op. Zo, en dan het briefje op de ene kant. Hé, hey, ja? Ja. En het adres. Aan de andere kant? Ja. Nou, dat kan niet missen. Zo, laten Conroy dit meteen naar de klossen brengen. Ja, ja. neem me niet kwalijk, Mr. Brophy, maar ik vind het wel een beetje vreemd. Hoe kon u aan een nieuw bewijs komen? Huh. En misschien heb ik het niet, ik, ik, ik weet het niet. Het, het is ook allemaal zo ingewikkeld. Maar ik heb de klossen gevraagd. Ik bedoel Sam weet om te achterhalen wie voor Mr. Saunders die week de huur betaalde. U weet dat het smokkelen van briefjes streng verboden is. Oh, ik dacht dat alles wat in deze kamer gezegd werd onder ons bleef. Er zijn grenzen, hè, Prof. Dan praten we er niet meer over. Nee, nee, blijft u zitten. Waarom bent u niet meteen naar me toegekomen? Ja. Ja, dat had ik eigenlijk moeten doen, maar u weet hoe dat gaat. Je krijgt een idee en dat laat je niet los. En het is nou eenmaal zo. Ik heb er niks mee te maken. U had nee kunnen zeggen. Waarop? Nou, kijk u eens, ik, ik schreef in dat briefje dat de Klosser... als hij die, die inlichtingen had, u moest opbellen. Mijn Mr. Prof. Ja, ik ben misschien wel wat te vrij geweest. Hoe laat belt hij op? Half elf, dacht ik. Wat is het bijna? Ik wist dat u een eigen lijn had, maar ik wist niet het precieze nummer. Dat staat in het telefoonboek. Ja? Nou, dan moeten we maar hopen dat hij het vindt. Maar nou wil ik eerst één ding weten... Waarom is die huur van Mrs. Saunders zo belangrijk? Ja, weet u, ik heb een knobbel voor cijfers. En toen de klosser hier gisteren was, vertelde die me dat... Ogenblikje. Hallo? Ja, u spreekt met miss Turner. Het is Weeds. Ja? Oh, ja, ja. Hm. Ja, dat begrijp ik. Mooi. Ja, waarschijnlijk spreek ik hem nog. Bedankt voor uw telefoontje, Mr. Waits. Nou, of u hier veel aan zult hebben, weet ik niet. Hij heeft met Mrs. sounders gesproken. Eerst zei ze dat ze die week haar huur aan Harris gegeven had. Later veranderde ze van gedachten en zei dat het ook Elton of Crowley geweest kon zijn. Ze wist het niet meer. Ja, dat is dan jammer. Maar waarom, Mr. Brophy? Legt u dat dan eens uit? Nou... Wat zwaarder woog dan alle anderen, was de verklaring van Harris... dat hij en mrs Lacey om half twee zijn huur betaald had. Maar toen de politie dat geld niet vond, toen dachten ze natuurlijk dat hij loog. Ja, ja, dat herinner ik me. In haar beurs zat alleen een bankbiljet van vijf pond. Ja, goed, maar, maar laten we dat nou even laten rusten. Toen om één uur de melkboer kwam, had ze geen klein geld. Veronderstel dat de beurs toen leeg was. Dat er echt niks in zat. Ja? Dan gaat om half twee Harris zijn huur betalen. Ze betaalden allemaal hetzelfde. 1 pond, 13 shilling en 4 pence. Hij geeft het haar en gaat naar de bioscoop. Later dagen Elton of Crowley op om hun huur te betalen. Maar niet alleen hun eigen huur, ook die van Mrs. Saunders. Dat is bij elkaar drie pond, zes shilling en acht pence. Niet waar? Mm -hmm. En veronderstel nou dat ze geen gepast geld hadden. Dan heeft een van haar Mrs. Lacey een bankbiljet van 5 pond kunnen geven. Want in haar beurs zat toen precies het wisselgeld. Ja... 1 pond, 13 shilling, 4 pence. Juist, de huur van Harris. Dus heeft hij er, heeft hij er wel zo'n huur kunnen betalen? En de waarheid verteld. Dit is mijn lezing van het geval, meneer Turner. Zoek uit wie de huur van mrs Sanders toen betaalde... en we hebben de moordenaar. Ja, ja maar Crowley zat toen het gebeurde op de soos. Oh ja, maar het is gemakkelijk genoeg om er even tussenuit te knijpen. En dat geldt ook voor Elton die naar Arsenal was. Ja. Maar, maar waarom werd de schuld op Harris geschoven? Ja. ja, dat duikt natuurlijk ook weer op... Hebt u daar ook een verklaring? Ja. Ja, ik heb de hele nacht liggen piekeren. en Ik moest naar een ver verleden teruggrijpen om het antwoord te vinden. Meer dan acht jaar geleden. En ineens was het er weer. Wat? Iets waar geen politieman en geen jury ooit aan denkt. En <laughs> alleen iemand als ik. Oh Nou ja, verwacht u natuurlijk een, een heel ingewikkelde geschiedenis, hè? Maar uh, het is juist heel eenvoudig. Ja? Het is de angst om gepakt te worden... Dat het uitkomt. Veronderstel, je hebt net Mrs. Lacey gedood. En daar ligt ze dan. je staat met 80 pond in je handen. Maar wat doe je er nou mee? Je wil de klok terugzetten, maar het is gebeurd. Het is te laat. Oh, de dag van die inbraak. Ik weet nog precies wat ik toen voelde. Er is geen uitweg. Je kan er alleen vandoor. Of de schuld op iemand anders gooien. Op oh, Harris? Een koud kunstje. De brandtrap op. Als het raam niet op slot was een kamer in... Het geld verstoppen. dan het raam sluiten en door de deur de kamer uit. Dit heeft Mr. Saunders gehoord. Dat iemand de kamer van Harris verliet. Ja. En nu is de vraag, wie was dat? Ja, profie, het is best mogelijk dat het zo gebeurde, maar wat schieten we ermee op? We weten niet wie de huur van Mr. Saunders betaalt. Misschien ontdekken we dat nog. Hoe? Wat kan ik hier beginnen? Mijn enige kans is de muur over. Moet jij juist proberen. Raar opkijken. Wat ik doe is mijn zaak. Waarom moet jij je eigenlijk mee? Ik heb je zo niks gevraagd. Ik kan mijn eigen boontjes doppen. Best mogelijk. En waarom stoof jij je eigenlijk zo uit? Jij denkt zeker dat ze jou vrij laten als je kan bewijzen dat ik onschuldig ben. Neem me niet kwalijk herfst, maar je vroeg erom. Ja. Het is mijn schuld. Begrijp, profi. Dat verlammende gevoel van onmacht. Zelfs als we weten wie Mrs. ik dat vijfpondsboljet gaf, hè? Hoe, hoe, hoe kunnen we dat bewijzen? Het is toch niet zoiets als een cheque Nee. Ik bedoel, uh, staat er staat geen handtekening op of, of iets van die jacht. Ja, ja, dat is waar. Zeg, Herres, luister eens. Huh? Denk je dat je Crowley en Elton niet nog een keer naartoe kan krijgen? Uh, ze zouden allebei nog eens komen. Mooi, maar neem geen risico. Vraag het tijdig aan. Zijn de bezoekers er al, Mr. Lomax? De eerste zijn er, beste Turner. Ik zou graag even willen spreken met het bezoek van Harris. Met Mr. Elton en Mr. Corey. Best, beste Turner. Kijk eens hoe laat het al is, brofie. Ze zouden ons al lang op moeten roepen. Kalm, Harris. Het zal echt niet lang meer duren. Veronderstel dat ze niet opdagen. Ze zeiden dat ze wel kwamen, nee, nietwaar? Ja, maar. Uh... Nou, dan, dan, dan is toch alles in orde? Huh? Hoop het. Doe gewoon. En vertel ze precies wat ik je gezegd heb. Miss Turner zorgt voor de rest. Ja, maar uh, veronderstel dat hij er aanvalt. Hier? Oh, het zou hem slecht bekomen. Nou, ik ga maar weer terug naar de bibliotheek. Hallo, Piet. Hallo, Dave. In de zon geweest? Je hebt kleur gekregen. <laughs> ik rook minder. Ik Krijg kreeg... je je merk niet? Ik, ik rol ze, is goedkoper. Je verdient hier niet veel. <laughs> die een klacht in de vakbotje. <laughs> <laughs> dat is een idee. Um, is... Um... Is Crowley er ook? Nee, die komt vandaag niet. Wat? Heeft hij je dan niks laten weten? Nee, op het formulier stond dat hij wel kwam. Oh, hij zei gisteren tegen me dat hij het onmogelijk voor elkaar kreeg. Ach, je weet hoe die kerels zijn. Dat belooft maar raak. Oh. Eh, misschien komt hij dan een andere keer. Oh, ik betwijfel het hoor. Het nieuwtje is eraf. Die zie je niet meer, Pieter. Maar hij zei toch... Nou ja, wat geeft het? Zeg, wat is er eigenlijk met jou vandaag? Je doet zo onrustig. Oh, dan uh, ligt alles in de soep. Waar heb je het over? Als Crowley niet opdacht. Zeg, het spijt me, maar ik kan je niet volgen. Zeg, het is moeilijk uit te leggen, Dave. Maar ik heb nieuwe bewijzen. Werkelijk? Ja. Crowley heeft gezeten. Wist je dat? Nee. Weer is vervalsing. Hoe heb jij dat ontdekt? Een knaap hier, herkende hem. Nou, wat zegt dat nou nog? De politie zal toch zeker ook wel geweten hebben... dat hij geen blanco strafregister had, hè? Maar waar schiet jij daar nou mee op? Ja, dat is ook niet alles. Wat dan nog meer? Miss Turner van de welzijnszorg had een val opgezet. Alles was klaar. Als Crowley niet komt... Ja, maar dan kan ik je toch zeker helpen? Ik bedoel, ik zie hem toch elke dag? Wat heb jij ontdekt? Dat is nogal ingewikkeld. Je kan beter met Miss Turner gaan praten. Die legt het je wel uit. Oh, uh, beste. Daar komt ze net aan. Oh, Miss Turner. Dit is Dave Elton. Hallo, Mr. Elton. Hoe maakt u... Ik ben bang dat Crowley niet komt. Oh. Ja, hij liet het in de laatste minuut afweten. Dave dacht dat hij misschien kon helpen. Dat is erg aardig van u, Mr. Atten. Maar we kunnen hier moeilijk praten. Ga dan even mee naar boven, Dave. Als je nog tijd over hebt, kom dan straks terug. Ja, dat doe ik. Na het nieuws de ontknoping van de speurder in de gevangenis. Tot zo.